Bij protesten in het zuiden van Jemen zijn honderden mensen gewond geraakt. Troepen van president Saleh sloegen met knuppels in op de demonstranten en ook gebruikten ze traangas. De betogers waren gisteren al samengekomen op een plein in de stad Thais. Het protest is een vervolg op de grote demonstraties in Sana'a en Aden afgelopen vrijdag. De betogers eisen het aftreden van president Saleh.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 I've the sky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 de dames voor u hebben het alvast gezwaard. Dus wees maar lief, dat kan geen kwaad. En stelen. 106,9. Straks meer. Maar nu eerst het NOS nieuws van 5 uur.